Nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Marie van Tijn met het NOS Journaal. Bij een brand in een zorgcentrum in Krabbedijken in Zeeland is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond. Twee van hen zijn ter plaatse behandeld, twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe zijn is niet bekend. De brand is inmiddels geblust, een deel van het zorgcentrum is ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in het restaurant van het complex. Of ze straks terug kunnen is nog niet duidelijk. Hoe de brand is ontstaan is ook nog onbekend. Hij begon in een van de kamers van het zorgcentrum.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 De aanslag is volgens de Turkse autoriteiten het werk van islamitische staat. Erdogan zei dat hij de regering en het parlement heeft gevraagd om de doodstraf weer in te voeren en dat besluit snel zal bekrachtigen. Een Amerikaanse Boeing 737 heeft een noodlanding gemaakt nadat het vliegtuig een deel van een van de motoren had verloren. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines was onderweg van New Orleans naar Orlando. Aan boord waren 99 passagiers en vijf bemanningsleden. De piloten wisten het vliegtuig in Florida veilig aan de grond te zetten. Daar bleek dat de Boeing door rondvliegende onderdelen ook schade had opgelopen aan de vleugel en de romp. AZ heeft met 2-0 gewonnen van NEC. eerder vandaag won Ajax met 3-0 van Go Ahead Eagles. ADO Den Haag speelde gelijk tegen Herakles 1-1 en PSV speelde ook gelijk tegen FC Groningen 0-0. Feyenoord staat nu aan kop. Het weer: de komende uren is het droog, later valt er een enkele bui. Ook morgenochtend is plaatselijk een bui mogelijk. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon, het meest in het noorden en het wordt 19 tot 22 graden.